In Numansdorp onder Rotterdam is het lichaam van een 75-jarige vrouw gevonden die sinds donderdag werd vermist. Ze is toen vermoedelijk weggelopen uit het verzorgingshuis waar ze woonde, meldt de regionale omroep Rijmond. Het lichaam werd vanmorgen gevonden bij een opslagplaats voor bouwmateriaal. De politie onderzoekt nog hoe zij om het leven is gekomen. Vanmorgen melden zich nog zo'n 100 mensen bij het verzorgingshuis van de vrouw om haar te zoeken na een oproep van de dochter.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 reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittezaaigeden en dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid.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 Ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. Oh, van al mijn dromen. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico. blijf er altijd wonen, je bent me alles waard, een paradijs op gaat ja dat ben je. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.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 Soms gehaald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 Zijn je rozen? Het zijn er echt veel. Ik heb lang genoeg kunnen sparen. Rood rozen door mij.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 Rode roze Door mij gekloten Jaar. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken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 Is heel die zomer al niet lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 Voor jou mooie liedjes, oud maar ga. Radio aan, volume. Sjaal voor jou, mijn lieve schat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 als het licht weer brand. Als op het Leidse plein de lichtjes weer in branden gaan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje die verstaat. Maantje in haar volle luister is weer present. Laat mij zien hier in het duister hoe mooi je bent. Samen zitten wij te dromen hier hand in hand Wat eens het licht weer brandt Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan Het is gezellig op het asfalt in de stad En bij het Lido zijn de blinden voor het raam van baan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 naar het sprookje, die verschaalt. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want dag steeds weer, is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen. Naar.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 Nummer een opname 1975, maar eerst hoort u hier een, een, een gekoverde plaat. Hier is Willeke al, Alberti. Ja, de dochter van... van hè? Ja, u weet het wel, hè. Willy Alberti. Wilke Alberti. In 1960 zong zij Norman. Ik wens u nog een hele fijne zondag en zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik bedank nog eventjes koor draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Nog een fijne zondag en misschien tot ziens.